1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Tienduizenden Duitsers die een dieselauto van Volkswagen rijden... kunnen hun auto weer inleveren. Volkswagen moet hun dan geld teruggeven. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof. Volkswagen heeft gesjoemeld. VW-diesels blijken veel vervuilender te zijn dan het bedrijf meldde. De zaak was aangespannen door de eigenaar van een Volkswagen Charan. Hij zegt dat hij die auto nooit zou hebben gekocht... als hij had geweten hoe vervuilend deze is. Het Duitse Hoge rechtshof vindt dat de eigenaar van de Charan is misleid. De moeder van premier Rutte is overleden. Mieke Rutte-Dilling woonde al een tijdje in een verzorgingstehuis in Den Haag. Ze overleed op 13 mei en is afgelopen vrijdag begraven. Ze is niet aan de gevolgen van corona overleden. We hebben in familiekring afscheid van haar genomen... en we hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken, schrijft Rutte. Mevrouw Rutte-Dilling was 96 jaar. De staat mag doorgaan met het veilen van 5G-frequenties. De rechter in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding... dat was aangespannen door de stichting Stop 5G NL. Die eiste dat de uitrol van 5G stopt... omdat de straling gezondheidsrisico's zou opleveren. Maar volgens de rechter heeft de overheid alle voorschriften nageleefd... en worden de limieten niet overschreden. De overheid is van plan volgende maand de 5G-frequenties te veilen. Na de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid op 11 maart zijn mogelijk 41 mensen overleden aan corona. Dat meldt de Sunday Times op zijn website. Bij de wedstrijd waren nauwelijks beschermende maatregelen genomen... omdat de Britse overheid dat toen niet nodig vond. Het weer, zon en vooral in het binnenland eerst wat meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen is het ook zonnig, dan wordt het wat warmer. 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Partner, get ready! Zin je mijn rol countrymuziek? country muziek? Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 avonds op CFM Zandvoort Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. hey oh, guy, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. <tie> <tie> <tie> Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is.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 Vandaag 23 mei en vanuit een corona veilige studio op de Tolweg is dit goedemorgen Zandvoort. Wij hebben zo uh, een aantal gasten aan de telefoon, want uh, wij mogen ze hier nog niet ontvangen, maar uh, dat zijn wel ook interessante onderwerpen. We beginnen zo meteen met Theo van der Laan van de Hema. Daarna krijgen we Frits van Kaspel en we eindigen het eerste uur met Wouter van der Vecht van Team. Service, team Sportservice Zandvoort. Maar goed, uh, we zullen straks uh, verder vertellen wat wij uh, in het programma hebben. Maar we beginnen met Theo van der Laan. Uh, nou, uh, wij vragen hem uh, wat hij merkt uh, bij de HEMA van de protocollen. En hij heeft vast ook wel een mening over de politiek op dit ogenblik in het dorp. Theo, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Ja, links geweest. Ja. Nou, ja, ik, ik ben uiteraard ook, zoals vele zandvoorters... Dus al diverse keren bij jullie binnengelopen en nou, keurig binnenkomen. Je, je kunt je handen ontsmetten, er staan schone mandjes. En uh, voor degene die veel willen, een grote mand... voor degene die iets minder wil een klein mandje, hoe werkt dat? Nou, het is zo dat de, de overheid heeft aangegeven... dat op bepaalde mogen zoveel mensen... En voor de heen mijn wordt bij duizend vierkante meter zijn dat dus 100 mandjes. En dat is een deel rood, die grote met die bieletjes. En een deel gewoon, nee, de bandjes die we allemaal kennen. En totaal eh, zeg maar, mogen dat niet meer zijn dan 100 mandjes. Um, omdat men dan gewoon, dat het gewoon te druk is dan. En dat, uh, dat, dat leidt weer dat mensen weer te dicht bij elkaar komen. Ja. Dus uh, nou is het zo dat uh, de afgelopen maanden... Uh, merken we dat dat helemaal nooit een probleem was mensen komen gedoseerd binnen en uh, uh, uh, bijna alle mensen zijn ook uh, die zijn onder de uh, die weten dus dat ze mandjes gebruikt worden uh, Overigens wel soms ook wel eens dat iemand dat nog steeds niet weet dat vind ik altijd wel een beetje bijzonder maar goed uh, en we maken die mannetjes schoon. je kunt het zelf ook nog de staatspullen die je kunt het zelf nog dubbel op doen maar in principe de mannetjes die klaar staan zijn allemaal uh, onder handen genomen ja en de rest van de mandjes die we natuurlijk veel meer mannetjes... Uh, die staan achter en uh, ja wat je natuurlijk dus ook ziet is dat uh, de horeca hè, de koffie coffeeshop ook gesloten is uh, ja het is een rare wereld het is niet leuk en dat is uh, maar ondanks alles uh, um, ja, draaien wij nog uh, ja ja ik ga niet zeggen goed want we hebben echt wel een enorme klap naar beneden gemaakt maar we draaien nog hè? Ik bedoel, als je nu kijkt naar onze collega's van de horeca die hebben heel andere problemen nog dan wij. ja en daar heb ik veel mee te doen. Maar uh, wij hadden vanaf het begin, uh, net als de supermarkten, hadden wij kregen wij van het ministerie van uh, Economische Zaken een brief dat wij uh, dus uh, zeg maar in die essentiële keten, distributieketen uh, zaten. En dat heeft ermee te maken, dat is overigens niet echt gebeurd, behalve met Handgel. En misschien met mondkapjes. maar... De overheid dacht, ja, we willen de terug op de supermarkten niet te groot. Dat zoveel mogelijk spijnen. En dan zoeken ze even een landelijke dekking hebben. Nou, hé, wij hebben natuurlijk honderden zaken in Nederland met zo'n supermarkten. Dus dan speel je die rol uh, mee. Ja. En wij mochten uh, dus... Uh, nou, sterk, wij werden gevraagd om open te blijven. Wij moesten eigenlijk open blijven. En uh, het gevolg daarvan was ook dat mijn personeel... Althans, het personeel van de HEMA mocht dan gebruik maken van die kinderopvangregeling. Nou, gold dat bij mij niet, want ik heb geen medewerkers met dit soort jonge kinderen. Maar dit, voor andere HEMA's gold dat dan wel. Dus die, Ik weet niet of je dat weet, maar de brandweerlieden en de, en de zorgverleners... die hadden uh, daar pas wel kinderopvang voor, want ja, dat zijn essentiële beroepen. Ja. En uh, supermarktmedewerkers en HEMA-medewerkers mochten dat ook. Nou, toch mooi dat het überhaupt de mogelijkheid is voor die mensen... om dan hun kinderen op een prettige manier uh, te laten verzorgen. Ja, ik denk wel... Kijk, het levert we echt iedereen enorm veel stress op. He, want als je het zoveel is als je het dus niet anders kan... Kijk, als je ervoor kiest om lekker een paar dagen of een paar weken of vijf thuis te zitten... Dan is dat vrijwillig. Maar nu is dat natuurlijk niet vrijwillig. En dan begint dat bij iedereen een klein beetje te wringen. Ik denk ja. dat je dat ook wel hebt. Ik heb het zelf ook, hoor. Ik word er ook niet heel vrolijk van. <lacht> nee. Nee, nou ja. Ik, ik persoonlijk. Maar goed, ik ben natuurlijk... Ik ben een AOW, om het maar even zo te zeggen. Dus voor mij... Uh, zijn dat niet zo heel veel uh, uh, punten die mij in de weg zitten. Want ik kan gewoon doen wat ik moet doen en ik, ik pas me aan. Ik manoeuvreer door alles wat er zeg maar, van mij gevraagd wordt. En dat kan ik dan zonder problemen doen. Dus, maar dat geldt natuurlijk voor mij, maar voor heel veel andere mensen natuurlijk niet. Hè? Jongere mensen met kinderen inderdaad, wat je zegt, is dat natuurlijk een heel ja. ander verhaal. Nou ja, je zag natuurlijk vorige week wel, toen het uh, touwtjes door uh, Rutte uh, iets uh, losgelaten, dat uh, ik zag bijvoorbeeld uh, in een andere plaats uh, gelijk jeugd bij elkaar klonteren. Ja. ja. Uh, en, en ik begrijp dat maar voorkomen, en voor die jonge mensen is het misschien nog veel erger. Maar um, ja, we moeten het een beetje in de gaten houden. Maar, kijk, Nederlanders zijn vrije mensen, die houden niet zo van wat moeten en uh, die nee, kopen, hè. Daar zijn we Nee, nee. Wij, hebben niet zo, uh, wij zijn niet zo met de regeltjes, wij zijn uh, vrije geesten. Nou, Op zich ja. is dat natuurlijk prima, maar je kan zelfs met die regeltjes, want hoe ingewikkeld is het, ook al ben je met een groepje, om dan die afstand uh, te houden van elkaar. Je hoeft niet op elkaars lip te zitten, dat, is, dat, dat kan, het is niet zo moeilijk. Maar goed, dat... Ik zag ze stiekem ook al blikjes kolen, uh, zeg maar delen en denk ik, ja. ja, dat moet je echt niet doen. Nee. Kom op. Er zat drank in. Ja, daar zit al iets in wat, uh, wat ze graag delen willen. Ja, ja. misschien is dat ook. Ja, ja. Ja, ja. Maar daar had ik nog niet eens over nagedacht. Nee. Ja, dat zou nog kunnen. Maar goed, uh, ja, maar goed, over de HEMA, uh, weet je, het is, het is uh, uh, weet je, om ons heen natuurlijk ook anders. De mensen zijn in hele korte tijd ook anders geworden. En uh, ik hoop uh, op wat meer, uh, wat meer vrolijkheid natuurlijk te komen ja. uh, en in naar de zomer toe. Maar is er zeg maar vanaf 1 uh, juni, hè, dan, dan mogen er weer wat meer zaken open en weer ja. verder met hun business. Um, ja. Verandert er dan bij de Hema ook iets? Of ja, zeker. Is... Want, uh, want wij hebben natuurlijk die uh, zeg maar de koffiehoek is gesloten. Ja. En vanaf 1 juni gaan wij uh, 28 plaatsen ongeveer creëren. Uh, de wacht tot 30 uh, maar het wereld is wel apart want dan moet dus een soort hosters een van de medewerkers gaat dan daar staan en die gaat dan een aanwijzen ja het is net of je uh, gereserveerd bent in een restaurant het is natuurlijk allemaal wel een beetje, beetje wennen ja. maar, zeg. maar we gaan dus uh, 28 plaatsen creëren en dan gaan we op uh, ja, minder dan half kracht toch weer draaien toch weer koffie uh, met gebak verkopen wat we natuurlijk altijd hebben gedaan uh, maar ja, uh, er komt helemaal vol te staan met plastic schotten. Ja, het is natuurlijk niet oh. heel erg mooi allemaal. Uh, en gezellig is het ook anders. Ja. Maar, ja, maar de ontbijtjes uh, die gaan gewoon weer uh, beginnen? De ontbijtjes gaan weer beginnen, ja. Dat, ja, dat, dat is wel een dingetje. Ik heb, wel, ik heb het gevoel dat daar echt wel een, een, een sociale functie ja. in hebben. Ik zie heel veel dezelfde gezichten die ik nu al heel lang niet heb gezien. Ik maak ja. me ook zorgen over die mensen, maar ja. ja. Ik weet natuurlijk niet waar ze allemaal zitten, maar ik hoop dat ze allemaal weer langzaam... Uh... Maar dan nog, is het zo, die, die piekbelasting, dat moet, echt, dat, moet, dat moet dus niet. Dus we, moeten dat echt, nou, we hebben maar zoveel plaatsen en maximaal twee per tafeltje van vier. En sommige tafels mogen we niet gebruiken omdat er mensen langs lopen. Nou, dat is ingewikkeld hoor, dat is een we gaan op, uh, ik weet rijk, We hebben zo'n wit beuntje, zo'n wit muurtje, daar gaan we een gat in zagen, want we moeten in en uit hebben. Oh. Het Mag niet via dezelfde kant, dus we gaan gewoon maar, maar een gat in zagen. Ja, daar, ga ik je, daar maak je dus gewoon een stuk mee. Maar goed, dan gaan we volgend jaar wel weer iets verbouwen. We kijken wel. Maar ja. dus we gaan gewoon dat, dat muurtje doorzagen om er maar een soort uitloop in te maken, zodat dus je dus eigenlijk in een soort cirkel loopt, erin en eruit. De een, ja, precies. Ik, ik zit maar net te bedenken. Uh, uh, uh, je zegt van, nou, er moet een soort hostes uh, komen om de mensen te begeleiden. Is dat niet een leuke baan voor een vrijwilliger? Nou ja, dat zou best kunnen als mensen zitten, dat, dat, ze, ze kunnen zich altijd melden hoor. Dat, ja, is, dat is, nou dat zit ik maar zo te ja. bedenken. Er zijn natuurlijk heel ja. veel vrijwilligers die hun, uh, hun baantje ja. kwijt zijn uh, in, in de musea uh, in uh, Zandvoort. En ook op andere plekken. Ik ben zelf ook uh, vrijwilliger bij Pluspunt en bij het museum. En dat, ja. dat ben ik nu ook uh, kwijt. Dus uh, misschien zijn er wel mensen die zeggen, nou dat zou ik wel willen doen. Dus die kunnen zich bij jou melden. Ze kunnen zich altijd bij de HEMA melden. Je hebt ook uh, natuurlijk, uh, als ik er niet ben, is meneer Oelemaster wel. Ja. Voor de, dus daar kunnen ze zich altijd blijven melden. Of, Heel goed. Of, misschien, misschien kunnen we er eens leuks van maken. Want ja, ik ja. wil uh, die stap te maken. Want ik denk dat je daar wat. te Wij bestaan natuurlijk ook nog eens 50 jaar. Hè? Oh ja. De, wij noemen het overigens tegenwoordig de zee-crisis. Want we zijn een beetje het woord zo zat... dat we het nu maar de zee-crisis noemen. Vind ik ook goed hoor, die afkorting. No. Om het woord niet meer te zeggen, want ik kan het woord eigenlijk niet meer horen. Ik zag er weinig uh, van. Ja. Maar we zijn midden in de C-crisis. We zijn dus 15, uh, is, uh, 17, niet, verhaal, 17 juli bestaan we 50 jaar. Ja. Hebben jullie overigens nog mensen gehad met, uh, met de C uh, zeg maar in, uh, in, in hun bestand? Nee, in Zandvoort niet. Maar in mijn andere zaak heb ik wel een, een, een drama meegemaakt. En dan komt het er heel dichtbij hoor. Dan ja, dat is naar. Ja. En dan zie je wel uh, hoe ernstig het allemaal is. Uh, Theo, je zei net over, uh, over, over dat de wereld een beetje veranderd is. Je zit natuurlijk ja. aan het Raadhuisplein, daar tegenover zat het Raadhuis. Daar is ook het een en ander aan ver veranderd. Dat onze ja. samenstelling. Dat kun je wel zeggen, ja. Um, jij hebt toch vaak een, een uitgesproken mening over bepaalde zaken. Wat vind je er nou van? Vind je dat Soms voor toe is aan een zakenkabinet en opzouten met al die partijen? Of is het zo dat je ideeën hebt erover? Ja, nou, natuurlijk hebben we een idee over. Kijk, ik vind dat uh, werkelijk waar... dat ze allemaal uh, zonder uitzondering van mij zouden een gele kaart krijgen... als ik die zou geven en zeggen: jongens, hoe haal je het niet in het hoofd? En natuurlijk ik heb ik het links en rechts van allemaal wel over gelezen. Maar om het zo op te blazen... dan uh, kun je niet anders dan de indruk uh, krijgen... dat er toch nog uh, verborgen agenda achter zitten... behalve die weg. Hè? En, uh, maar als je nou in deze situatie... Waarbij, uh, uh, de ondernemers Zandvoort, echt, uh, echt, uh, je ziet hoe kwetsbaar wij zijn, hè? Zandvoort. Dus is, ik hoop dat dit ook nooit meer gebeurt. En dan, dan heb ik nog eigenlijk een klein beetje geluk. Maar uh, dat we dan niet in staat zijn om met elkaar over de schaduw heen te stappen en te zeggen, jongens, dit, gaan we, dit wordt een, een, een verkiezingspunt, want ik bedoel, we hebben over anderhalf jaar verkiezingen. Maar nu gaan we met z'n allen werken aan het wel leven van Zandvoort. Ja, dan. dan en wat je krijgt is ook, als je natuurlijk bestuurder dan in zo'n situatie komt als nu, dan hebben we ook de veiligheidsregio die heel veel bepaalt. Want er is heel veel overleggen vanuit ondernemers met de gemeente en, en met de ambtenaren van de gemeente. Echt, dat gaan ook via de computer. Hè, dat die ze, ze, tegenwoordig went, daar wen je trouwens ook best wel aan. Hè, dan zit je met 15 of 20 mensen achter je computer. Zit je en wij ook allemaal aan, de Skype. Ja, nou ja, dat heet anders Maar goed, het werkt heel goed, maar. Uh, ze zijn allemaal bezig, maar wat krijg je nu dat de voorzitter van de veiligheidsregio, laat dat nou toevallig de burgemeester van Hoofddorp zijn. En die mevrouw, die zou zomaar eens dus helemaal niet zoveel met ons te doen hebben als ze dan met haar eigen grote regio, met Schiphol erbij en alles. Dus, de, weet je, en nu geef je er als je bestuurlijk is dus, wat nu gebeurt, is de consequentie dat dus mevrouw uh, de burgemeester van Hoofddorp, uh, als voorzitter van die veiligheidsregio is natuurlijk niet alleen bepalend, maar zij heeft wel een hele dikke stem. Dus dat betekent dat je dus anderen dan je eigen bestuur, die gaan dingen bepalen overvolgens de toegangswegen naar Zandvoort. Dus dan kom je in een, ma een malle situatie dat wij de parkeerplaatsen met, de, met, de, met het bestuur, hè, we gaan het, ja, van de parkeerplaatsen een beetje open doen. En dat in Heemstede staat, Zandvoort is gesloten en de parkeerplaatsen zijn dicht. En dat komt door die veiligheidsregio. En dat komt omdat dan, ja, als je geen bestuurder meer bent of dat zo gaat als het gaat... Dan nemen anderen dat over. En dat is natuurlijk heel dramatisch op dit moment. Ja, want uh, het is inderdaad zo dat, dat, dat er dus zo'n veiligheidsregio... die is alles bepalend hè, voor de veiligheid ja. en, uh, en, en dergelijke. En die mensen die dan daarin zitten... dus in dit geval het, uh, de burgemeester van Hoofddorp... die heeft helemaal niks met toerisme. Want in Hoofddorp is geen toerisme behalve dan uh, misschien op Schiphol. Maar dan houdt het ook echt maar op. Want die gaan dan of naar Amsterdam of naar Zandvoort toe... En als die mensen dan zonder de feeling wat je hebt hier in Zandvoort gaan bepalen hoe het hier allemaal moet gebeuren, wij hebben hier geen grote bedrijven zitten. Enkele misschien, maar. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja, dus de, nou ja, goed, onze burgemeester zit daar ook in. Hè? Dus er zijn al die burgemeesters, maar niet geen voorzitter. Maar als hij zich gesteund voelt door een goede, dus zeg maar, een eensgezinde raad. ...en ze wethouders. En ze zeggen, nou, ik weet even niet die naam van die handen, maar je zegt... ...mevrouw, ik heb een achterban, de moed, dit of dat of zus of zo... ...dan kom je wel ergens uit. Maar ik, ik, ik twijfel echt niet aan de goede bedoelingen van, uh, van de burgemeester... ...maar hij kan wel gewoon worden weggestemd. Ja, dan, dan ben je natuurlijk wel roepen in de woestijn... ...want je kan het wel links willen... ...maar als de rest zegt, we gaan wel rechts... ...gaan dan we, de je van de meerderheid bepaalt. En het ja. is niet alleen... ...en de voorzitter heeft daar natuurlijk altijd wel een beetje een sturende rol in... Kijk, het is wel een democratisch proces, maar ik weet zeker, dat weten we allemaal, een voorzitter heeft altijd even wat extra duwkracht, zal ik maar zeggen, om, uh, om, om, om dingen te doen. En ja, ik weet één ding, ik kom zelf natuurlijk uit de Bolstreek, bijna uit de maar ik kom uit de Bolstreek, maar al die regio's die hebben hun eigen problemen en die, die vragen prioriteiten. En dan zijn die problemen van Zandvoort heel ver weg, ja. als je begrijpt wat ik bedoel. En die staan echt niet bovenaan de agenda. Nee. En dan heb je okay. iemand nodig die dat wel ja. doet. Dus een wethouder of een burgemeester zegt... nee, maar dit is wel belangrijk. Ja, het is wel een dingetje, hè? Het is inderdaad wel een uh, behoorlijk uh, sterk punt hier in, uh, in het dorp... dat je gewoon iemand moet hebben die die beslissing kan nemen... en daardoor ook uh, gewoon uh, zijn voet kan neerzetten... van dit gaat er gebeuren en nu gaat het zo gebeuren. Exact. En dat exact. heb je dan dus gaat, niet. Als de Raad dan Rollenbond over staat... Over dingen, is het niet die, goed. Nou, het zal wel belangrijk zijn, maar het is even iets veel belangrijkers... Ja. Ja, en dan vroeg je net van, ja, laten we dan maar een soort zakenkabinet, noem ik het dan maar even, komen. Die dan inderdaad voor de komende anderhalf jaar uh, de neus bij elkaar en, en gaat besturen. Want dat hebben we gewoon nodig. En natuurlijk, hè, ik bedoel, voor alle standpunten is wel wat te zeggen. Maar om dat op dit moment zo uit te spelen, nou ja, nogmaals, ik geef ze allemaal de gele kaart. Oké, okay, dankjewel. Allemaal. Goed, Theo, dankjewel voor je gesprek. Ja, um, over het 50-jarig bestaan van de HEMA, daar horen wij graag later graag, nog ja, nou ja, zeker ja, iets dan, van. Ik hoop nog een keertje, als het weer kan, uh, in het gezellige studio. Ja, dit is niet zo leuk. Leuker is het om gewoon face-to-face -face met elkaar te praten en uh, dan uh, de emotie van jou ook te zien. Dankjewel nou, voor je gesprek en uh, graag tot uh, snel. Uh, we gaan luisteren naar Charles Asnavour. Die trouwens uh, uh, op 1 oktober uh, 2018 is gestorven. En die zou gisteren of eergisteren? Ja, gisteren zou die 96, 96 zijn geworden. geworden zijn. Uh, mes. en Mercedes, Oftewel, mijn glazer. Helemaal met de politiek te maken. Ja, precies. Des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir. Oh ah oui, pour gravir oh oui. le sommet. En oubliant, oubliant souvent dans, souvent dans ma course contre oh. le temps, mes amis. Accord perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant. Mes amis, c'était tout en partage. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh, oui, mais... Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner long jour. Pour être fier, fier, fier je suis fier, fier, fier. Entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a. Un... Mais je donnerai... Ce que j'aime pas tout à fait pour trouver jamais Mes amis, amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations, ah mes relations sont, sont vraiment, vraiment au placé, très haut placé, décorés, très décorés, influents, très influents, boudonnants, très beaux des gens bien très, bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, sérieux mes près de.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 Goedemorgen Frits. Goedemorgen. Goedemorgen. Frits van Kaspel heb ik aan de telefoon. Ja, ja. Ja, wij komen elkaar in het dorp regelmatig tegen. Uh, jij op je fiets en ik op de fiets of lopend. En, uh, ik zie Frits alleen maar op de fiets. Ja, nou ja, dat is toch ook een fantastische manier om je te bewegen in dit dorp uh, lijkt mij. Alhoewel... Uh, uh, Frits, uh, hoe gaat het met je? Uitstekend. Ja? Gezond ja. en wel? Goed. Gezond en wel. Ja, ik heb een nieuwe heup gekregen. dus Maar goed. Oh, nou ja, daar kan je dan weer mee fietsen natuurlijk. Ja, ik kan, kan er weer mee door. Ja, dat ja, gaat heel goed. Ik, uh, ik, ik zit trouwens nog even te kijken dat uh, er is een. een je hebt ooit in het Parool een, uh, een interview gehad. En daar zei jij. De dreigende opheffing van het circuit heeft me slapeloze nachten bezorgd. Ja, dat was toen hè. Dat praat ik oh, trouwens, dat is van vorig jaar augustus, dus dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Uh, ja, geeft het je nu nog steeds slapeloze nee, nachten, dit circuit? Nee, nee, nee. nee. Dat is, ik, dat is juist, ik vond het juist een heel interessante tijd. Want uh, ja, ik ben altijd voor het circuit geweest, de ja, hele generatie ging naar het circuit, die gingen flesjes zoeken uh, en die bracht je dan naar het dorp en dan kreeg je statiegeld. Ja, ja dat weet ik ook nog wel. <laughs> en dat deden bijna alles van voor zijn kinderen, generaties lang. En uh, die races zelf hebben me nou zo erg veel geïnteresseerd, moet ik zeggen. Maar het circuit als gebeuren met, als, als, als, als evenementen, vond ik prachtig. Nou, op een gegeven moment, de gemeenteraad wilde het opheffen. Dat was in 1973, als ik me goed herinner. En, uh, nou, en dan moest er een alternatief worden gezorgd. Nou, een paar jaar kwamen ze erachter, ja, die inkomsten uit het circuit die kunnen we toch niet missen. We gaan weer een contract sluiten. Nou, tot 1988 zou het duren. Tussen was de exploitatie overgegaan van de gemeente, toerings Sandvoort, naar de Zenaf. En even laat bij een later ja, werd weer besloten met, door de Raad om het circuit op te heffen. En dan krijg je hele leuke situaties, want de gemeente hè, vel tegen het circuit... Want het zou, het is slecht voor de rijders en de voor het voor het publiek en het alleen de woningbouw en het veroorzaakt geluid in noem maar op. Was, was dat de partij. De, de, de partij van de arbeid die daar toen uh, tegen was? De partij van de arbeid D 66 vooral uh, de inspraak nu hè, de voorlopige oh ja. D uh, behalve de vvd die was gematigd voor het circuit maar voor de rest was was fel tegen ja. en wat gebeurde de tweede keer toen was de provincie die nog het circuit meer hater nog dan, dan de gemeente die uh, het, was de gemeente samen met de provincie bezig om een alternatief te zoeken want ja er moest in de plaats van het circuit moest er iets anders komen wat geld opbracht ja. Nou, nou waren we bezig Oh, de provincie dan en de gemeente om dat alternatief te vinden wat gebeurde er opeens de, de, de ZENF die was financieel die had het moeilijk en EZ, het ministerie van EZ en CRM die gaven opeens die wilden een, een lening verstrekken aan de, aan de, aan de, aan de, aan de ZENF om de krampie weer terug te halen een lening van een, van een half miljoen of acht ton was het meen ik en wat die raad die was woedend. Het college dat ging uh, naar Den Haag, naar Piet van Zijl om uh, staatssecretaris om verhaal te halen. Hoe die het in zijn hoofd haalde om buiten de gemeente om een lening toe te zeggen om de Grand Prix terug te halen. Nou toestanden, om een lang verhaal kort te maken. Piet van Zijl die zei nou als de gemeenteraad niet wil gaat die lening gewoon niet door de raad mag het zeggen is antwoord of de Grand prix terugkomt of die lening doorgaat en nou de raad die besloot omdat uh, we gaan er geen mening over geven dus die besloot niet om ermee in te stemmen dus de lening ging niet door ja zo was de situatie toen ja ja nou, dan krijg je de, de, de, de, de, op een gegeven moment in 82 een grote demonstratie want dus ja die iets, mensen ja, die moesten precies heel het dorp liep uit allerlei ja. De zwijgende meerderheid komt op de been om voor het circuit op te komen. Ja, ja. Nou, in die tijd, toen waren er verkiezingen. En toen uh, uh, nou dus heb ik, uh, ik was daar toen ook een beetje, beetje bij, ik liep er ook bij die demonstraties rond. Ik zag het Tweede Kamerlid Keder, KEA, Wim Kea. Oh ja. Wat doet de Tweede Kamer voor het circuit? Nou, en uh, wilde hij met me over praten. Maar dan zag ik net Jan aan jongs, maar die was een wethouder, een Rita de jong fractievoorzitter. Toen zijn we daar in het wapen van Zandvoort in het café gaan zitten en helemaal zitten te bepraten, want ik zeg, ja jongens, VVD, jullie moeten daar voor de verkiezingen, dan moet je, je ziet wat de bevolking wil. Ja. De, de, de, op de achtergrond, zo to, Gert Tonen, die stond op een over van Albert Heijn, naar die woning waar hij woonde, en die werd uitgehuld, <laughs> Tonen, gaat er, ergens anders wonen. ja. Dat klopt. En nog vraaiere uitspraken. Ja, nou ja. ja die we ook, maar ja. laten? En uiteindelijk met een beetje tegenzin heeft inderdaad de VVD in de verkiezingen duidelijk gemaakt... ...bij zijn voor het circuit en de VVD ja. kreeg acht zetels toen. Ja. Nou, en toen is er een ommekeer gekomen in het denken door de gemeenteraad van Zandvoort... ...om in plaats van fel tegen te zijn... Voor te zijn. En ja. een paar jaar later was ik wethouder... en toen kwam ik eens in een positie te verkeer tegenover mijn vroegere werkgevers. Ja. En ik wilde niet alleen circuit houden... maar ook, hè, want we waren ook bezig... met, met, met, met het nieuwe recreatieproject. Dat heette toen Fendorado in het begin heette het Mabon plant, was het Vendorado. Uh, uh, er zat er met toen al. Ja, er zijn heel wat namen gepasseerd al daar uh, voor dat park. Ja, ja, Centerpark is tegenwoordig. Nou, dat kon eigenlijk alleen maar het realiseren. Als je het circuit in elkaar schoof. En dat door de ruimte die zou ontstaan, zou je dat recreatiepark kunnen hebben. Nou met heel veel trammeland en moeite is dat ook eindelijk gelukt. En ja. Ik weet nog dat ik een brief schreef, want. Uh, voor het, voor, het, voor dat voor dat recreatiepark, dat moest goedgekeurd worden door de provincie. Nou, die wordt geadviseerd door een commissie voor de gemeentelijke plannen, waar allerlei uh, rijksdiensten in vertegenwoordigd waren. Ja. Maar ook vertegenwoordigd van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. En als zodanig is dat ook onze burgemeester. Ja. Maar Gielsen daarin. Maar die commissie, dat, het apparaat van die commissie had dus voorgesteld, vanuit de provincie moet dat voorlopig maar niet goedkeuren. Ja, het, het is allemaal een heel ingewikkeld verhaal en nu is het weer natuurlijk met de, de provincie een verhaal geworden over de beroemde zijuitgang, de ontbinding van het circuit. Ja, ja, voor, ja, ja, maar goed, ja, ja. Dat, dat, daar gaan we straks uitgebreid over spreken, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Wel, um, de socialite vorming in het dorp, heb je daar iets over te melden? Nou, kijk, ik, ik vind het eigenlijk een beetje, een beetje, beetje, beetje... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen computer, ik ben niet aangesloten op internet... ...ik lees alleen dat ik in het Zandtense krantje lees... Ja. ...en dat er commotie is ontstaan over dat, dat rare weggetje... Hè, ...van de uh, boulevard en Favozje over het terrein van het circuit... ...naar de, het, het parkeerterreintje achter de tribune van het circuit. Ja. Nou ja, dat komt uit op een vrije busbaan dat vinden we een groot goed allemaal... En ik heb dus in die raad is er verschil van mening over, over het gebruik van het weggetje. Yeah. Het gaat eigenlijk over een heel onbeduidende aangelegenheid. En dan ja, zeg ik, los dat dan op. Yeah. En ik lees in de, in de Zandvoortse courant, daar heeft de CDA een advertentie gegeven, dat het conflict eigenlijk is. Is dat raadbesluit waarbij een amendement is aangenomen om dat gebruik van dat weggetje te beperken, ja. Is dat nou rechtmatig? Het college vindt dat onrechtmatig. Nou, en de raad zegt, ik vind dat, dat een prima, een, een prima besluit. Ja. Nou, dan kun je als, als je als je echt als college vindt het is onrechtmatig nou, dan zou de burgemeester dat besluit, de en schorsing, schorsing en vernietiging kunnen voordragen aan de kroon. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, He, en dan vind ik dat je in zijn algemeenheid, uh, ik zeg niet of het in wordt van toepassing is, dat collegeleden die moeten zich niet al te gauw op de staart getrapt voelen als het hoofdbestuur van de gemeente is een ander besluit neemt dan het college naar de zin is. He, de raad is het hoofdbestuur, BNW, college van BNW en de burgemeester zijn ondergeschikt aan de gemeenteraad. Dus je moet die verhoudingen wel goed in de gaten houden. Maar goed, het gaat erom... ...dus eigenlijk in essentie is dat dit amendement... ...is dat, in, uh, is dat onrechtmatig of niet? Nou, dat zou bijvoorbeeld de burgemeester kunnen voorstellen... Uh, ...raad, laten we dan zo afspreken... ...we gaan een juridisch advies inwinnen... Ja. ...van een gerenommeerd advocatenkantoor... ...en vragen, is dit besluit... Houd, ...zou dit stand houden bij de rechter of niet? En dan ga je van tevoren afspreken... Als die advocaat zegt, nou dat, dat raadbesluit, dat slaat als kip op werk, het is onrechtmatig en uh, dus dan zou je kunnen afspreken van tevoren, dan wordt het gewoon ingetrokken. Maar zegt de advocaatkantoor, nee hoor, het is wel een goed besluit, er zitten gedachte achter, het is niet onrechtmatig. Het is niet in strijd met de in het algemeen rechtsbewustzijn... levende beginselen van behoorlijk bestuur. Blablabla. Want dan zou betekenen ja. dat het alleen maar een bestuurlijk conflict is. Het gaat dus niet of het besluit in strijd is met de, met de recht. De ja. Maar is het een doelmatig besluit? En dat is een zaak waar de rechter niet aankomt. Ja, want wat en ik altijd begrepen heb... is dat het, uh, het zou een onveilige situatie opleveren daar. Dan zou ik denken, als je dan... In Zandvoort een onveilige situatie gaat krijgen, wat je met stoplichten zou kunnen oplossen. He, fietsers komen eraan, druk op een knopje en het gaat op rood of het gaat op groen, dan is dat toch opgelost? Ja, maar ik denk dat dat niet helemaal gaat werken, wat je nu zegt. Corpant, nee, maar wacht even. Het gaat even om het principe, hoe kom je uit het probleem? Ja, en als het gaat ja, niet om de inhoud, het maar het gaat over een gaat probleem met verkeerslichten of met verkeersregelaars. In en als dat het conflict is, maar dat betekent dus niet op zichzelf dat het raadbesluit onrechtmatig Precies. is, maar als het conflict is gewoon een bestuurlijk verschil tussen raad en college, dan moet het college gewoon zich neerleggen bij de raad, want de raad is het hoogbestuur. Ja. En, en, en dat zal het college moeten, moeten accepteren. Hè? Ik denk dat je, dat je er zo uit kunt komen en niet, kijk als je in het aquarium, als er een plantje niet goed is, ga je u niet het aquarium overhoop halen. Of als, in de keuken de kraan lekt dan ga je gaat niet de keuken verbouwen want ik ik zie dat er nou weer een informateur moet komen om wel een college weer te vernieuwen ja ik ja het is zo'n onbeduidend conflict dan moet je op een praktische manier uitzien te komen ja nou hè, spreek van tevoren af we huren een advocaat moet je niet de huisadvocaat want die nee heeft een, die eh, heeft hem, hem <laughs> ja, en wat moet het advies zijn Ja, ja, ja, ja. echt een gerenommeerd advocaat de kantoor dicht in alle objectiviteit zegt nou jongens He, het, het, het, naar, naar ons oordeel is het wel of niet rechtmatig. En ja. daar laat je van afhangen of het besluit is. Goed of precies. Nou ja, wat, wat ik er als leek van begrepen heb... is dat uh, het circuit het wil gebruiken... voor alle evenementen die er op het circuit zijn. Nou, ja. kijk... Voor de Formule 1 is het duidelijk. Hè? Dan is die hele uh, boulevard is dicht en dan is alles af te sluiten. En dan kun je die weg gewoon makkelijk openhouden. Niks aan de hand. Geen fietsers, geen problemen, geen, geen gevaarlijke situaties. Maar als dat dus bij elk evenement gebeurt... dan zou je wel gevaarlijke situaties hebben. En in de provincie is dus de afspraak ook anders gemaakt... volgens de oppositiepartijen dan. Dus daar moeten ze met elkaar uitzien te komen. Ja, de oppositiepartij, ik begrijp, dat is nu de raadsmeerderheid. Ja. Ja, nou, dat is toch een, een legaal standpunt? Dat mag je toch vinden? Ja, dat mag ja, het, het zeker. Het bouwbestuur van, van de gemeente, dat is toch de gemeenteraad... en niet het college van het BNW of de burgemeester. Nee. Ik bedoel, ik heb zelf... Ik vind het een raar rare weggetje, hoor. Dat, kijk, dat de, dat, als die weg... net De, de tweede toegang, hè, Dat zou dan voor die 4,7 miljoen die aan het circuit wordt gegeven is dat de verbetering van de infrastructuur, waar de burgerij dan ook voordeel van zou hebben. Nou, maar dat het is helemaal niet zo. Nee, dat Omdat is ook niet zo. Als je nog je kaartje koopt, ja. het is alleen echt ten behoeve van het circuit. Ja, klopt. Nou, goed. Maar, uh, ja, wat gebeurt er dan? Dat parkeerterreintje achter de tribune, dat stroomt, dat stroomt wat, wat sneller voor dan normaal. Nou, heb je er nou zoveel aan dan, maar goed. Dat is mijn mening. Nee, maar goed. Ik, ik denk dat uh, de, het idee wat jij oppert van... zet er een advocaat op om te kijken of dat dit rechtmatig is ja. gebeurd... dat lijkt me een, een strak plan. Dus, Zullen uh, gaat toch niet meteen in elk nieuw college gaan formeren. Nee. nee, maar het is net alsof iedereen ze gelijk wil hebben... en daardoor gewoon zijn hak in dat zand gooit... en roept van nou, dan, uh, dan kappen we ermee... en dan gooien we door de, de knuppel in het hoenderhok... En ja. daarmee, maar de, de, de, het probleem wat je daarmee veroorzaakt is volgens mij vele malen groter dan uh, de oplossing ja, van het probleem. Nou, met, het, met, met, met, met, met een kanon op een mug. Ja. En, en, en als je op deze manier een dorp gaat besturen, dat ook als je een, een over een kleine onbeduidende aangelegenheid weer een heel nieuw college gaat vormen, dan denk ik ja jongens, dan... Uh, He, dat is een mijl of zeven, zo kun je toch niet een dorp besturen. Nee. Maar gewoon op een praktische manier eruit komen, dat iedereen een beetje bij zinnen komt. Het is een heel onbeduidend conflict. Laten we goed advies inwinnen en bij voorbaat leggen we ons daarbij neer. Ja. Nou, ik vind het, uh, vind het mooi gezegd uh, Frits. Nou, kijk eens aan. Dankjewel. Uh, ik ben blij dat het goed gaat met je en dat je ja, je redt hoor. in deze situatie. En uh, wij komen elkaar vast weer tegen in het dorp. En dan uh, groeten wij elkaar weer zoals we dat netjes doen op afstand, zoals het hoort. En ik wens je nog een mooi weekend. Dankjewel. Goed zo. We gaan luisteren naar uh, Donna Summer State of Independence. Wouter van der Vecht. Hallo? Nee. Ik denk dat. Ja, we... ik heb, ik, oh, je bent ik er. Ik zit nog even te luisteren. Oh, je bent oh, je met Frits? Ja. Frits, uh, zou je zo vriendelijk willen zijn om uh, uh, je af te melden van ja. deze ja, lijn? Dacht, ik had ik het ook gevraagd, maar ik kreeg geen antwoord. Goed, oh. ik, ik, ik klap nou mijn telefoontje dicht. Goed? Ja. Is goed. Fijne dag. Hoi. Nou, dat gaan we nog even proberen. We gaan even proberen. <laughs> om contact te maken met Wouter van der Vecht van Team Sportservice Zandvoort. Ja, moeten we moeten wel even opnieuw bellen dan. Oké, okay, we gaan hem even opnieuw bellen. Uh, ondertussen uh, ga ik even vertellen wat wij in het tweede uur gaan doen. Wij uh, beginnen zometeen na het uh, 12 uur nieuws. En dan spreken wij met Martijn Hendricks van de VVD. Daarna spreken we met Peter Kramer van OPZ... En uh, wij eindigen met Arjan de Boer van de Visio van de Prinsenhof... over hoe en onder welke protocollen de Visio weer kan starten... als zij open mogen. Want ja, wij uh, hebben denk ik, of wij... er zijn heel veel mensen die toch behoefte hebben aan fysiotherapie. En uh, dan horen we van uh, Arjan de Boer over hoe dat gaat werken. Ondertussen is uh, mijn collega Cor bezig... Ja, goedemorgen. Gaat die helemaal goed? Dan neem Goedem jij die telefoon is op. Goedemorgen. Ja. ja. Dan mag je hem doorzetten met hekje hekje 1. Ik ga hem even doorzetten. Ja. En dan leg ik hem neer. Ja, en dan schuif ja. ik hem hier open. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar we gaan even een nummertje draaien, want dit... Uh... Goed, nou, uh, de verbinding uh, die gaat niet helemaal zoals die moet. Dus we gaan nog even muziek draaien... en dan uh, komen we zo meteen terug met Wouter van der Vecht. Nou, ik geloof dat het gelukt is dat ik Wouter van de Vechten op de telefoon heb. Nou, Klopt. we gaan het proberen. Wouter. Hallo? Nog ik, een? ik ben er. Jij bent er. Goedemorgen, ja. Wouter ja, van de Vechten. We zijn er. Ja, ja, het is gelukt. Het is gelukt. Goed. Um, ja, Teamsport uh, Service Zandvoort. Ik denk dat jullie wel een klus hebben. Uh, het was uh, druk de afgelopen uh, weken, inderdaad. ja. Dat, uh, dat kunnen we wel stellen, ja. En uh, vooral door de uh, steeds veranderende situaties... waar iedere keer opnieuw op ingespeeld moet worden. Uh, ja, zijn we uh, daar heel erg druk mee bezig geweest. En uh, ja, vooral ook uh, natuurlijk aanspreekpunt voor alle sportaanbieders... zowel de verenigingen als de uh, commerciële sportaanbieders in Zandvoort. Ja. En hoe is uiteindelijk uh, de, de situatie nu geworden? Voor de, uh, voor nou de teamsporters? Ja, de uh, het verschilt niet uh, ten opzichte van, uh, van de landelijke richtlijnen wat dat betreft. Uh, hè, de kinderen mochten natuurlijk alweer weer uh, bijna drie weken denk ik al weer, uh, weer sporten. Volwassenen inmiddels ook. Uh, ook zelfs in de uh, openbare ruimte. Uh, mits het maar in begeleide vorm is, uh, als het om, om grote groepen gaat, uh, en je die anderhalve meter uh, ja, afstand kunt naborgen. Dus contact sporten. Uh, waarbij daadwerkelijk ook contact plaatsvindt, zijn, uh, zijn nog niet toegestaan. Nee. Uh, maar uh, voetbal of hockey uh, over uh, een afstand van uh, minimaal anderhalf meter elkaar de bal toe toespelen... Uh, ja, dat mag, uh, dat mag wel weer gewoon. Nou, dat, dat is echt voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar, hè, waar we het nu over hebben? Of is dat uh, ook voor jongeren? Uh, uh, voor iedereen. Uh, zeg maar, zeg maar tot 13 jaar uh, mag wel uh, in contact met elkaar. Dus die mogen gewoon die duel aangaan. Alleen daar geldt ook voor dat wedstrijden niet toegestaan zijn. Uh, en vanaf uh, ja, 12 tot uh, aan uh, 110 zullen we maar zeggen uh, mag er weer gespoord worden. Mits die uh, anderhalve meter maar uh, gewaarborgd is. Ja. En, en in Zandvoort zelf, de sporthal bijvoorbeeld, gaat daar wel weer activiteit plaatsvinden? Nee, binnensporten is, is in zijn geheel nog niet toegestaan. Uh, dus uh, het, het is wel toegestaan voor binnensporten om naar buiten te gaan. Hè. Bijvoorbeeld de basketbal uh, mag wel op, het, uh, op een kleintje uh, basketballen, maar niet in de hal. Uh, en uh, ja, tot nu toe lijkt het erop dat binnensporten uh, maar daar gelden bijvoorbeeld ook uh, fitnessscholen, fitnesscentra onder tot 1 september uh, gesloten blijven, dat is de regel die er nu is uh, maar goed, we merken ook dat uh, uh, in deze tijd uh, in, in, een, in een maand of in, in twee weken tijd, of zelfs in een week tijd dingen kunnen veranderen ja. uh, fitness is natuurlijk met een hele harde uh, uh, sterke lobby bezig om, om ook die fitnessscholen weer open te krijgen uh, vooralsnog is dat niet het geval ja, het is, het, het, ik persoonlijk vind het erg jammer ik, uh, ik, ik heb er toch ook een paar uh, corona kilo's aangekregen door niet naar de golfbaan te kunnen gaan en uh, ja, je, je beweegt toch duidelijk minder alhoewel ik wel probeer om dat te doen lukt dat dan toch niet helemaal dus eigenlijk zou ik heel graag naar een sportschool willen gaan om daar dan onder begeleiding uh, activiteiten uh, te doen maar dat zit er dan dus voorlopig even niet in. Uh, buiten mag het wel. Ja, buiten. Uh, voor, ja. Uh, voor mij zelf geldt, ik ben uh, zelf keeper in een, in een voetbalteam. Dus eigenlijk beweeg ik relatief weinig. Uh, en ik heb uh, de afgelopen weken uh, drie keer in de week op de race gezeten. Dus bij mij is er juist ook van afgegaan. Ach. Uh, het, is net, uh, het is net welke vorm van sport en, en activiteit je natuurlijk uh, uh, neemt en, en uh, voor sport geldt natuurlijk sowieso uh, je, je eigen intrinsieke motivatie. En, en kijk, bij teamsporten word je door andere mensen uh, als het ware meegenomen om te gaan sporten. of eh, Anders laat je je team in de steek. Individueel sporten is toch voor veel mensen vaak wat, uh, wat lastiger. Ja, zeker. Uh, en in een sportschool is daar, is daar dan... Uh, die begeleiding, nou ja, dat kan nu ook. Hè. Het mag ook op het, op het strand, zeg maar, op, ja. uh, op de boulevard. Nou ja, kijk, met name de, de 65-plussers die bijvoorbeeld bij Pluspunten gingen gimmen uh, en bewegen. En dat is natuurlijk ook een sociaal contactmoment. Ja. En dat, dat missen natuurlijk heel veel mensen ook uh, in deze. Uh, en, en die zullen dus ook nog even geduld moeten hebben voordat dat weer mag. Ja, nou, waar we zelf uh, naar aan het kijken zijn, de, de beweeglessen die wij vanuit uh, uh, Team Sport Service uh, geven, zeg maar. Uh, daar zijn we wel ook heel erg naar aan het kijken van wat binnen is, of we dat ook naar buiten kunnen verplaatsen. Uh, en uh, ja, wij raden dat uh, eigenlijk alle sportaanbieders op dit moment aan. Ja. Dus ook de, de beweeglessen voor, uh, voor ouderen... Uh, ja, kijken of, of er de, de mogelijkheid is om, uh, om dit buiten te doen. Hè? Ja. Je ook gewoon, uh, maar waar kunnen die niet. mensen dat dan navragen? Want het punt is natuurlijk uh, met name dan de 65-plussers... en dan praat ik over echt wel iets oudere mensen... die bijvoorbeeld niet zo handig zijn met computers... en niet zo snel kunnen kijken op internet van... goh, waar zou ik nou, nu wel naartoe kunnen? Kunnen zij dan toch via pluspunt uh, dat navragen... en dan daar te weten komen waar ze naartoe kunnen gaan eventueel? Ja, in deze is de de, de sportaanbieder. Dus als sportpunt of uh, pluspunt op dat moment het sportaanbod zou, uh, zou doen, hè, in de zaal bewegen. Mm -hmm. Dan is pluspunt ook de organisatie die dat naar buiten kan verplaatsen. En dan uh, dat aan haar deelnemers kenbaar zou, uh, zou moeten. En kunnen moeten maken. kunnen maken. Oké. Okay. Nou ja goed, ja. We, we hopen dan maar dat dat gauw weer gebeurt voor die mensen, want die hebben daar toch echt wel behoefte aan. En en met name ook het stukje contacten en. Gewoon ja, de deur uitgaan en met elkaar kunnen praten enzovoort. Wij, uh, ja. wij, wij zitten, ja, het ging natuurlijk een beetje mis toen straks. We zitten wel uh, tegen het journaal aan van 12 uur. Dus uh, mocht het, mochten we elkaar, zeg maar, zometeen niet meer kunnen spreken. dan is dat niet omdat ik je niet meer wil spreken. maar gewoon omdat we eruit gegooid worden. omdat we het nieuws en uh, de reclame krijgen. Maar goed, uh, in ieder geval... Er, er mag wel weer wat gedaan worden. Uh, je kunt inderdaad... voor de mensen die dat wel kunnen... op YouTube-kanalen kijken... om te zien dat er allerlei mogelijkheden zijn... om uh, thuis te bewegen ook. Ja, dus natuurlijk op absoluut. televisie het programma... ochtends uh, van Nederland uh, in Beweging. Daar kun je ook aan meedoen. Uh, wat ik uh, op zich altijd prachtig vind... omdat dat ook hè, netjes... Uh, uh, afgemeten is... op mensen die misschien wel of niet makkelijk kunnen bewegen, dus ja, blijf bewegen. Dat is eigenlijk ja. wel uh, belangrijk. Absoluut, absoluut. Het uh, Zoals je zelf zegt, het, um, het sociale aspect is, is belangrijk, maar ook inderdaad het, het, uh, het fysieke, geestelijke uh, fit blijven. En, ja. en uh, ja, je daar zelf lekker bij voelen, dat is gewoon heel erg belangrijk, zeker in deze tijd. Ja. Nou, mocht de dingen gaan veranderen en heel specifiek echt uh, uh, explosief veranderen... dan uh, willen we graag weer in contact met je komen. Dus dan hoop ik dat je je meldt bij Gert van Kuik... en uh, die uh, kan dan weer zorgen dat je bij ons in uitzending komt. In Kijk, ieder doen we graag. Dank je wel voor dit gesprek en nog een mooi weekend. Graag gedaan. van het Tot horen. Tot horen.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 de overheid moet haast maken met het opheffen van onbewaakte spoorwegovergangen. Die oproep doet de vakbond voor rijdend personeel aan staatssecretaris van Veldhoven... na het ongeluk van vrijdag bij Hooghalen in Drenthe. Daar botste een passagierstrein op een trekker met oplegger. De machinist kwam om het leven. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. Van Veldhoven onderzoek... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.